De straf van de rechtbank is zwaarder dan de eis van het openbaar ministerie. De persrechter legt uit waarom. De rechtbank heeft veroordeeld dat uh, datgene wat de officier geëist had... eigenlijk onvoldoende recht doet aan de ernst van wat er gebeurd is. Het gaat hier om een structureel ernstig tekort schieten... met uh, grote gevaren voor de volksgezondheid... terwijl hij tegelijkertijd daar groot economisch voordeel van uh, geniet. De veehouder is inmiddels gestopt met zijn bedrijf. Het mediaschandaal rond de afluisterpraktijken van News of the World houdt Groot-Brittannië nog altijd in zijn greep. Premier Cameron roept het parlement op om het reces uit te stellen voor een extra debat over het afluisterschandaal. Tijdens een bezoek aan Zuid-Afrika zei Cameron dat hij de parlementsleden aanstaande woensdag wil bijpraten over de laatste ontwikkelingen. Gisteren rolde de eerste kop bij de Britse politie, Paul Stevenson, hoofd van de Londense politie, stapte op. Zijn positie is onhoudbaar geworden, nu steeds duidelijker wordt dat hij contacten had met belangrijke mensen van News of the World. Dit weekend is ook de oud-hoofdredacteur van die krant, Rebecca Brooks, verhoord. In verband met het afluisterschandaal, ze is gisteren op borgtocht vrijgelaten. Uit een gevangenis in Wallonië zijn vanmorgen twee gevangenen ontsnapt. De mannen gijzelden twee cipiers en dwongen hen de uitgang open te maken. Een van hen moest mee de vluchtwagen in. De politie heeft de ontsnapte gevangenen nog niet gepakt. De cipiers van de gevangenis in Hoei in de buurt van Luik zijn na de ontsnapping in staking gegaan. Ze weigeren alle extra activiteiten, zoals het bezoekuur, te begeleiden. In België ontsnappen de laatste jaren geregeld gedetineerden. Veel gevangenissen zijn sterk verouderd. In Haarlem is een bejaard echtpaar gewond geraakt na een gezamenlijke val van de trap in hun huis. De man en de vrouw, beide 82 jaar oud, stonden bovenaan de trap. Eén van de twee verloor het evenwicht en nam de ander mee in zijn val. Volgens de politie hebben de twee bejaarden een enorme smak gemaakt. Beiden zijn opgenomen in het ziekenhuis. Eén van hen is nog niet aanspreekbaar. Dan het weer, buien, plaatselijk onweer, een stevige zuidwestenwind en maximaal rond 18 graden. Morgen eerst nog droog, maar in de middag opnieuw buien. even Verkeersinformatie files op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch... door werkzaamheden tussen knooppunt Oude Rijn en Vianen, 7 kilometer. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Voor Maastricht, 6 kilometer. A4 Den Haag Amsterdam bij knooppunt Burgerveen, 7 kilometer. Er ligt een lading grind op de weg. Er zijn twee rijstroken dicht...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 We houden muziek fiets. Ja, eigenlijk weet je natuurlijk wat er gaat gebeuren en toch blijft het onvoorstelbaar spannend. Ja, wie verteert rustig goed? Wie niet? Wie wel? Nou, ik heb twee broodjes ham gegeten wat winegums en wat gels. We proberen die grote versnelling rond te laten blijven gaan. En dan zit uh, er ook nog zo'n smurf bij uh, waarbij je niet uit de wind zit. Maar die éénling houdt nog steeds stand. Zo'n steekje van uh, wie weet. Cavendish doet het weer. Ja, I'm incredibly proud. Gio Lippens, Sebastian Timmerman, Steven Dalenboudt, Aard Vierhouten, Dom van Hek en Dione de Graaf. Goedemiddag, het is maandag 18 juli. Het is een rustdag in de Ronde van Frankrijk. Maar voor Radio Tour natuurlijk niet. Wij zijn er tot half zeven vanavond. En we ontvangen gasten op de Kouwberg, die natuurlijk onlosmakelijk verbonden is met wielrennen. Dus we proberen hier een goede wielersfeer neer te zetten. En dat doen we later op de middag onder andere met Wout Poels. Die hier aanschuift, afgestapt in de Tour. Voelt zich weer iets beter. Kenny van Hummel komt langs. We zitten hier met de burgemeester van Valkenburg, meneer Erling Seffer Grozen is er. En we hebben ook muziek. Natuurlijk kan Rowen Hezen niet ontbreken. En Van Dikhout is er ook. En Tom van het Hek. Ja, die doet ook de hele middag mee. We gaan starten, eh, Floris van Horen. Want die loopt ergens... Loopt je al op de Kouberg, Floris? Ik loop uh, vlak bij jou Tom. Ik sta hier gewoon even op het pleintje te kijken hoe gezellig het al is. Nou het is gezellig want uh, de biertjes worden al getapt. Maar dat mag natuurlijk ook wel want het is al op vakantie in deze regio. Ik zie een drumstel van Roan al staan met Martin Buitenhuis ervoor. Dus er wordt her en der wat uh, uitgewisseld qua apparatuur. Maar het mooiste op deze plek dat vind ik toch echt die auto die hier staat. Zo'n oude ploegleiderswagen van uh, Peugeot uit uh, ik denk de jaren 70 van uh, Amstelbier. Toen was dat nog een een hele gerenommeerde wielerploeg. Inmiddels is die aardig ontmanteld, maar het blijft toch wel een uh, pronkstukje. En het laat echt zien hoe erg het wielrennen hier leeft. En nog even, mocht u hier deze kant op willen komen... het is de enige plek in heel Nederland waar het droog is op dit moment. Dus het zonnetje schijnt hier nog net niet, maar het is eigenlijk fantastisch. Weer zijn allemaal mensen, shirtjes en zo. Het is een hele mooie middag. Ja, we gaan uh, natuurlijk ook schakelen met Frankrijk door de hele middag heen. Zo is Gio Lippens voor ons bij Vakant Soleil. Gio. Ja, zeker, Dionne. We staan bij Vakansverlei en niet zomaar, want de Mosselparty is in ere hersteld. En dat is een Ach, heel uh... mooi gebruik, een traditie. Ja, inderdaad, dan ga je van watertanden. Maar dat is een traditie die hadden we in het verleden tot 1998 bij TVM. En dat was toen ook een beetje de tweede Nederlandse ploeg naast Rabobank. Alleen, ja, die mosselparty is in de tijd in 1998 met een harde knal beëindigd. Want uh, we hadden toen dat uh, dopingschandaal. Uh, Kees Prim die toen gearresteerd werd op de dag van de mosselparty... we hebben nooit een mossel meer van dichtbij gezien. Want uh, de vrachtwagen, de koelwagen is uh, onverrichte zaken terug naar Nederland gereden. Maar nu, uh, vandaag gaat alles lekker in... Uh, ja, harmonie. En er zitten hier allemaal mensen, veel gasten natuurlijk van uh, de ploeg, maar ook de renners zijn de, uh, de ploegleiders. Iedereen loopt hier zo'n beetje rond. Het sfeertje is op het best natuurlijk bij die ploeg, want uh, de prestaties zijn uh, boven verwachting, dat kun je toch wel zeggen. Geen etappeoverwinningen, maar wel uh, goede prestaties, veel in beeld gereden. We hebben natuurlijk de valpartij gehad van Johnny Hogeland, Rob Ruigt, die hoog in het klassement staat, Liebe Westra, die in de aanval is geweest. En zo, ja, was er altijd wel wat te beleven met die ploeg. En uh, wat dat betreft uh, lopen hier echt alleen glimlachende gezichten rond. Nou, Gio horen we de hele middag vanaf de, de Mosselparty. Party. We hadden ooit dus in 1998 daarna zwegen ze als een oester overigens... na die Mosselparty, al die mensen destijds. En we zijn ook nog bij, want als je vakantseverleid de tweede Nederlandse ploeg noemt... het is maar de vraag of je dat de tweede Nederlandse ploeg zou kunnen noemen... maar dat is er ook een eerste Nederlandse ploeg, dat is de ploeg. Die hebben eerder vandaag al een persconferentie gehouden... en ook daar vandaan zullen wij u uitvoerig berichten deze middag. Ici, Radio Tour de France. Le spectacle de la NOS. Parage nos Radio Tour de France. Lundi, 18 juillet. Repos dans Repos, le, département, dans de le la... département de la Drôme. Dans le département de la Drôme. Oh là là <rire> I've been driving all night, my hands wet on the wheel There's a voice in my head that drives my ear I'm Uit 1973, de Golden Earring en Radar Love. Zei het, u wel, het is rustdag in de Tour en de een is daar wat meer aan toe dan de ander. Maar iemand die daar zeker aan toe was is natuurlijk Laurens ten Dam. Velen van u zullen het gezien hebben en het op het netvlies hebben. Zijn enorme val in de afdaling in de Pyreneeënrit. Zwaar gehavend aan zijn gezicht, ging toch door. Haalde de finish en ook de dag daarop was hij keurig binnen de tijd binnen. Hij ging door tot verbazing van velen, maar hij wil zo graag Parijs halen. Steven Dalenboud op deze rustdag waar hij dus echt aan toe was in gesprek met Laurens ten Dam.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 Ja, niet, uh, niet die vallen in ieder geval. Precies. Nee, nee dat moet als eerste herinnering dat, ja, dat heb ik vannacht of gisteravond ook nog in bed liggen, denk ik. Ik bedoel, uh, ik hoop niet dat dit de toer is dat, uh, dat mijn uh, aanval op de, op de toermel, dat dat, uh, dat dat het hoogtepunt van mijn tour moet zijn. Ik hoop Zou wel dat, we dat er uit? nog iets komt. Nummer 5. Ja, praten. Ja, dames en heren, we hebben wat kleine technische storingen. We horen ons zelfs niet meer helemaal, maar het schijnt dat u gewoon het interview met Lauren Stendam hebt kunnen volgen. We gaan hier praten, Dion, aan de ja. tafel. Dat gaan we maar gewoon doen. We en dan gaan hopen gewoon we doen. maar dat dat geluid via al dan niet omgevallen zetmast het land in komt, zeg maar. <laughs> en anders hebben we gewoon een gezellig ja. gesprek. Uh, we hebben hier aan tafel uh, Martin Eurlings, burgemeester van Valkenburg aan de Heul, hè, moet ik ja, zeggen, aan de Val ja. Sinds 2008 bent u dat en uh, ook oud voetbaltrainer, technisch adviseur nog, Seffer Vergozen. zit hier, echte Limburger. Dus uh, ja, we moeten het natuurlijk over fietsen hebben, maar ook zou ik willen zeggen over de Limburgse gastvrijheid, want dat vinden wij allemaal vrij bijzonder. Ja, dat is hier de gewoonse, het gewoonste element van het leven, zal ik zeggen. Omdat uh, Limburg wil zich ook profileren als de gasvrije regio. Ja. Uh, meneer Eurlings, hoe, hoe is het met het wielrennen nu in Limburg? Het heeft ook even een moeilijke periode gehad, maar het, het, lijkt, weer, uh, het ja. lijkt weer mooi te zijn. De toekomst ziet er weer veelbelovend uit. Nu met uh, Rob Ruig toch de revelatie van de Tour tot op Heden... Maar ik moet zeggen, de mensen zijn hier onvoorstelbaar geïnteresseerd in de wielersport. Ik heb wel eens uitgedrukt, een ieder is hier met het ventiel in de maag geboren. We <laughs> hebben echt iets met wielrennen. Ja. ja. En binnenkort voor de vijfde keer het volgend jaar, het wereldkampioenschap. Dat is nergens daar weer wereld nog gebeurd. En Valkenburg, de Kolberg, piekt daar dus bovenuit. We gaan bij onze andere gast, Sef Groos, he? meneer Van Groos, welkom... Uh, met een ventiel uh, geboren, u bent een Limburger, maar wel uit de tijd dat de voetbal ook nog gewoon een ventiel had. Hè? Want wij associëren u in eerste instantie met voetbal, maar u bent ook een enorme wielerfan, heb ik uit allerlei dingen begrepen. Hè? Ja, goed, ik moest toen van mijn ouders kiezen voor de voetbalventiel. Dus ik had, ik had weinig keuze, maar vanaf mijn jongste jeugd eigenlijk was maar bij mij één ding. Ik zou en ik moest beroepswielrenner worden. Alleen de ouders hebben dat tegengehouden. Niet omdat ze iets tegen wielrennen hadden, maar het gevaar. Ja, de enzovoort hebben dat tegengehouden. Maar ik had geen hekel aan voetballen, hoor. Maar, ja, sorry. Nee, maar dus eigenlijk, eigenlijk zegt u nu, u heeft een carrière gemist. Maar dat als het aan u gelegen had, was u ook graag zelf op die fiets gestapt. En ja. wie weet daar ook een leven lang in die fietserij te blijven houden. Ja, dat gevoel heb ik wel dat ik dat uh, gemist heb. Met die verstand dat ik uh, als kind zijnde al fietsen sloopte... En dan uh, het frame en de wielen overhield en ik het gevoel had dat ik ook wielrenner was en ook wedstrijdjes organiseerde met andere kinderen uit de, uit de buurt. Ik heb ook nog op bescheiden niveau anderhalf jaar voordat ik naar het Siers ging gefietst. ben ik gestopt met uh, voetballen bij de Nederlandse wielrambond. Dat was een bond die in Limburg, Oost-Brabant, even in Duitsland en een paar wedstrijden in België organiseerde. Maar goed, dat heb ik dus toen ook moeten opgeven. Maar ik had wel zoiets van, ik wil maar één ding willen gaan worden. Want in de tijd dat uh, Adi Merckx en Jan Jansen fietsten... die zijn dan iets ouder dan ik. En ik zag die op de televisiefiets had ik ja. één ding... daar had ik dus ook bij moeten ja. zitten. Maar niet erachter of ernaast, ervoor. Deed dat pijn? Ja, dat deed pijn. Ja. U was, was grappig, want u, was, u komt uit een groot gezin... Maar u was de enige die die wielrennen echt mooi ja, vond. Ja, het is niet te verklaren. Ouders hebben ons nooit gestimuleerd om te sporten. Toen we gingen voetballen mocht dat wel, maar voor de rest moesten we het zelf maar uitzoeken. Dus ja, ik heb daar ook geen verklaring voor hoe dat kwam, maar het zat er wel in. Ja, dat, dat is dus gewoon zo. Als je in Limburg wordt ja, geboren... Met, met, burgemeester, met, met dat ventiel hier, want uh, in Valkenburg is natuurlijk een gemeente die ook ongelooflijk uh, op toerisme draait. Draagt dat wielrennen enorm bij? Draagt u die ventielen over aan al die westelingen die hier komen, <laughs> zeg maar? Ja, ik denk dat in ieder geval, als je kijkt naar de Amstel Gold Race in april... En je ziet dan dat hele Limburgse land, wat daar toch urenlang heel live op de televisie gepresenteerd wordt. Ik moet u zeggen, een veel betere promotie als regio kun je je niet bedenken. Dus wat dat betreft denk ik dat Nederland dat uh, ieder Nederlander ook inspireert. En dat blijkt ook wel uit de tourversie van de Amstel Gold van het verleden jaar. Waar plek is voor 12.000 deelnemers, toen het werd opengesteld... Waren er gelijk 70.000 op het net en was het hele net was de lucht in. Dus met andere woorden, ja, Valkenburg, de Kouberg, Zuid-Limburg en Wielranner. Het is één begrip en het hoort allemaal bij elkaar. En dat gecombineerd met genieten, savoir-vivre en al dat soort dingen. Ja, ik moet u zeggen, ik heb wel vaker gezegd... men praat wel over de Hof van Ede en het paradijs, dat dat... Dat dat in het land van de Eufraat en de Tigris ligt. Maar dat is natuurlijk in het land van Geul en Gulp. Dat is hier in deze regio. We zijn helemaal in de verkeerde provincie geboren. Maar schrijf goos is nog even de vraag. Want als u dan van voetbal en wielrennen houdt, dan moet u toch ook opvallen dat zeg maar, de, de voetballers bij een licht gescheurde nagel een minuutje of vier op de grond blijven liggen. En deze jongens met gebroken benen ongeveer weer de fiets op willen. Hoe verklaart u dat verschil in, in beleving? Hoeveel tijd hebben we? Nou, een seconde of dertig. Nou, goed, het zijn, je moet één ding, je kunt de sporten wel vergelijken met elkaar, maar je komt heel snel tot de conclusie dat er maar één vergelijking is en het is, is bij de sport. Voor de rest is het dus totaal verschillend. Zowel fysiek, qua organisatie, mentaal, technisch, zeg ik, ja, je gaat handballen niet met schaatsen vergelijken. Dus dit moet je ook niet doen. Maar die blessures komen toch nog even op, Daar op terug. Daar komen we nog terug. <laughs> we gaan naar de muziek. De eerste keer hier live op de Kouwberg. Van Dickhout. Als ik terugdenk aan het begin Hoe we door de dagen zweefden Twee wolken op de wind Aan de niets dan blauwe hemel Kan ik niet bennen aan het donkere grijs Hoe je huilend voor me stond en zei Het is alleen nog maar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 I'm De keer van Dik Hout Live in Radio Tour de France met We Gaan Door. En dat gaan we ook doen. Ja, dat gaan we ook doen. Hè. We... Want we zitten hier nog steeds met de burgemeester. Meneer ja, Urlings, burgemeester van Valkenburg en uh, Sef vergozen. Uh, meneer Vergozen, we hebben u, uh, u al behandeld als het gaat om uh, zelf wielrennen. Hoe is dat met u, meneer Urlings? Ja, ik mag het heel erg graag. Ik moet zeggen dat uh, ik niet de allerbeste ben met wielrennen. Het vorig jaar hebben we nog samen in het kader van de Ride for the Roses, Venlo, Maastricht, uh, Venlo gefietst. Dus het is wel een uh, beleving, moet ik zeggen. En altijd op vakantie, tot grote ontstemtenis van mijn echtgenoten, gaat de fiets mee. Ja. En dan gaan we de bergen in. Maar hoe komt u deze koude berg op? Oh ja, makkelijk. Makkelijk, hè? <laughs> Niks af, aan. Af nog beter. Nee, maar hoe zou je ze willen omschrijven? Bent u een toerfietser of wilt u wel altijd toch nog een klein wedstrijdelementje erin hebben? Ik denk, iedere toerfietser op dé bepaalde momenten... ja, daar gaat toch een vlammetje van binnen branden. En als je even de toer gevolgd hebt... dan zie je dat je twee keer zo hard kunt fietsen daarna. Dus wat dat betreft is het altijd vuur dat daar vuur ontstoken wordt. Doet <lacht> u dat ook wel eens, Tour de France, spelen? Ja, het vervelende is dat ik zelf kan fietsen... en het begint daar eens te kraken. Dan heb ik zoiets van, nou, nou wil ik naar huis... En dan wordt er toch de klok opgezet. Binnen zoveel tijd wil ik dan thuis zijn. En dan ben je tegen de klok aan het fietsen. En thuis is, dus, zoals de renners zeggen, dus toch helemaal uitgepierd. En, en um, als jongetje wilden we altijd iemand zijn op de fiets. Heeft u er nog wel eens last van? Of ja. de burgemeester, wilt u nog wel eens iemand zijn op de fiets? Ja, op dit moment <laughs> niet meer, omdat het geen zin meer heeft. Maar eh, vroeger met Wout Wachtmans en al dat soort figuren. Ja, dat waren toch idolen. Dat waren echt... Ja. Maar dat is ook het verband tussen topsport en breedte sport Je hebt altijd mensen weer die een voorbeeld moeten stellen. En die identificatiefiguren moeten zijn voor onze jeugd. En dat hoort ook zo te blijven. Dus daarom moeten we ook presteren op ieder, op ieder gebied, ja. gebied overigens. Hebt u niet nu het gevoel dat u Roep Ruig wil zijn? Even de leeftijd wegdenken. Nou, ja. ik moet u wel zeggen dat ik... ...onvoorstelbaar trots ben hoe uh, dat manneke toch maar eventjes presteert. Hij komt helemaal uit het niets. We hadden het geheim willen houden. Jammer genoeg -ie, doet hij nu mee al aan de Tour, dus het geheim gaat er een beetje af. Maar we waren klaarstomen voor het volgende jaar. Voor het WK wielrennen, maar het wordt toch wel een tijd... dat we dat Jan Razen een opvolger krijgt hier. Ja, dat is, cool. ja, is chauvinisme is goed hoor. Dat mag ook meteen. Meneer Vergoozen, u zei net, eh, voetbal en, en wielrennen zijn niet te vergelijken, snap ik ook. Maar toch, u bent leven lang in sport als coach, als begeleider ook heel lang. U, ik kan maar niet aan de, de, de, de. U moet ook op een bepaalde manier naar wielrennen kijken. Dat u ook wel eens denkt, zo'n teamwork, mentale gesteldheid van mensen. Kijkt u zo ook naar zo'n sport? Of? Ja, je moet alleen. ...realistisch zijn als je dus het wielrennen bekijkt... ...dan hoor ik nu ook wel eens mensen zeggen... ...ja, de etappes zijn saai en zo... ...maar die wielerwereld is totaal veranderd... ...die is heel dik bijgekomen... ...ik herinner me nog de tijd dat je... ...ja, ze zaten ergens in een berg... ...en dan riep Theo komen iets... ...en je geloofde het ook ja. nog... ...en de dag daarna kon je het in de krant lezen... ...nu, zeg ik, heeft die, die, die coach... ...die wielercoach... Die heeft veel meer contact die is veel dichter bij zijn sportman dan die voetbalcoach. Die zit aan de kant en die kan in een stadion die voetballer nauwelijks bereiken. Ja, die wielercoach in de auto die kan bij wijze van spreken bij de renner koffie bestellen. en dan gaat hij hem wel ergens halen. Dus die wereld is totaal veranderd. En daar moet je dus ook rekening mee houden. Vandaar ook dat je. Uh, vind ik zelf uh, uitslagen krijgt, ook een einduitslag, waar de verschillen heel erg klein zijn. Uh, mensen, je brengt de top van de wereld bij elkaar, die worden allemaal specifiek getraind, specifiek begeleid op allerlei manieren. Het gaat om commercie, het gaat om aandacht. Dus ja, dat, dat spel is uh, totaal anders. Uh, het, is, het is een moderne wielerwereld. En ja, de heroische uh, etappes van, van, van vroeger, die krijgen we niet meer. Want het zal allemaal heel dicht bij elkaar blijven. En uh, Limburgse renner bestelt over, overigens geen koffie, hè? Wij zijn uh, ploegleider, dus hij bestelt vast wat anders. <laughs> Wij gaan heel even terugschakelen naar Hilversum... want Onno Duivenedenwit gaat ons bijpraten met de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1, het NOS-journaal. Ja, een hele goede middag vanuit Hilversum. Een uh, veehouder uit Zomeren is gestraft voor het verwaarlozen van zijn dieren... en het stiekem begraven van 200 dode runderen... Die hadden mogelijk een besmettelijke ziekte en dus heeft de boer de volksgezondheid ernstig in gevaar gebracht, vindt de rechtbank. De veehouder moet onder meer een jaar de cel in en 500 euro boete betalen. Uit de gevangenis van Hoei in Wallonië zijn twee gevangenen ontsnapt. De man gijzelde twee cipiers en dwongen hen de poort open te maken. Ze zijn nog voortvluchtig. De andere cipiers van de gevangenis zijn na de ontsnapping uit frustratie in staking gegaan. In België ontsnappen de laatste jaren geregeld gedetineerden uit de vaak verouderde gevangenissen. De Britse premier Cameron wil woensdag een extra debat over het afluisterschandaal. Hij roept de parlementariërs daarom op om hun vakantie uit te stellen. Gisteren stapte de Londense hoofdcommissaris op in verband met het schandaal. En ook is dit weekend oud-hoofdredacteur Rebecca Brooks van The News of the World verhoord. En het Internationale Hof van Justitie in Den Haag heeft bepaald dat Thailand en Cambodja... hun troepen weg moeten halen bij een tempel die beide landen claimen. Bij Schermutselingen zijn de afgelopen jaren zeker twintig doden gevallen. Sinds 1962 ligt er al een uitspraak van het Internationale Hof... dat de tempel op Cambodjaans grondgebied staat. En dat is het nieuws op dit moment. En dit is de ANBB-verkeersinformatie. Met files op de A2 Utrecht naar Den Bosch... tussen Kloopert oudelein en Vialen, 5 kilometer door werkzaamheden. Verkeer in de regio Amsterdam onderweg naar Den Bosch of Bleda... kan het beste bij Kloopert hollandrecht de borden Amersfoort-Utrecht volgen. Op de A2 richting Maastricht, daar staat 6 kilometer voor Maastricht... Met de A4 naar Amsterdam rijdt het langzaam over 8 kilometer. Tussen Zoeterwouden, Rijndijk en Knopend Veen. Want bij Knopend ligt een lading Grind op de weg. En daardoor is de rechterreis ook daar afgesloten. En op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Zat tussen Westervoort en Knopend 3 kilometer. De Radio 1 Tour Top 100. Nummer 30. En voici een formidable chanson française. Moi, je me in 75 de Canadese zusjes Kate en Anna McCarroll. Volgend jaar, in 2012 dus, zal hier in Valkenburg opnieuw een wielerfeestje worden gehouden. De burgemeester heeft het al aangestipt natuurlijk. De wereldkampioenschappen op de weg vinden hier plaats. En dat is voor de vijfde keer in de geschiedenis. Begon in 1938 met een overwinning voor de Belg Marcel Klint. En tien jaar later was het zijn legendarische landgenoot Briek Schotten die de regenboogtrui mocht aantrekken. Het Nederlands wielersucces in de jaren 70 kreeg in Valkenburg een bekroning in 1979. Wat een finale. Nog 500 meter. Rechts de Chalmel. Links Toerauw. Dan daarachter Jan Raas. Als Toerauw het gat dicht rijdt, dan is Jan Raas, dacht ik wel, wereldkampioen. Ja hoor, de Noor, de Italiaan Battaglien, rijdt er nog achter. Daar komt André Chalmel. Zouden ze het halen?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 Ook in 1998 hoopte de Limburgse organisatie op een Nederlandse overwinning. Het leek goed te gaan tot in de slotfase het noodlot toesloeg. Pech voor Michael Lowe. Lekker voorband. Het kan de gebeuren en het gebeurde hem. Het oh, oh, oh. ja, kan gebeuren, niks aan te doen. Wat een drama hier. Maar, ja. Je hebt het niet voor het zeggen in het leven... Wat een drama overkomt hier de enige oranje rijder in de kopgroep, ja, de mop. Uit de Ronde van Spanje, goed gerodeerd. Oscar Kamenzient is de wereldkampioen van 1998 in Valkenburg. En dat ongeloof schudt hij nou uit het Zwitserse hoofd van hem. Maar hij heeft het goed gedaan, slim gedaan vooral. Hij heeft gebruik gemaakt van de tweespat achter hem. En hier is de wereldkampioen. Hij heet Oscar Kamenzient. Ja, volgend jaar dus opnieuw de wereldkampioenschappen in deze omgeving. Floris van Hoorn is uh, met een man die, uh, die daarover gaat, hè Floris? Ja, dat klopt, uh, Dionne. We staan aan de voet van de Kouberg. Want die Kouwberg dat is uh, in de geschiedenis gewoon de Wielenberg in Nederland. En dan ook de Wielenberg bij die WK's. En nu voor de vijfde keer uh, mogen de professionals, de vrouwen, de junioren, uh, noem maar op... mogen ze allemaal die uh, berg in uh, Valkenburg uh, beklimmen. Ja, maar als ik zeg het WK in Valkenburg, en dan heb ik tegen Jacques Hubert, dat is de voorzitter stichting WK wielrennen Limburg 2012. Als ik zeg het WK in Valkenburg, dan ga ik daar eigenlijk al in de fouten. Ja, het is bijna onontkoombaar, omdat Valkenburg in het verleden natuurlijk een belangrijke rol gespeeld heeft, ook in 2006. Maar dit is het WK Limburg 2012, omdat het in de hele regio Zuid-Limburg speelt. En dat is... Voor de eerste keer en ook uniek in de WK-geschiedenis. Waarin wijkt dit WK nog meer af dan de voorgaande WK's? De belangrijkste afwijkingen zijn het parcours, de wegwedstrijd voor de professionals. Omdat eerst 100 kilometer door de hele regio wordt gereden en dan pas de rondjes. In het verleden was het altijd een parcours met rondjes. En een ander groot verschil is dat er een ploegentijdrit voor... Uh, Sponsorteams, 6, dus met andere woorden. Behalve dat de renners voor hun land uitkomen, gaan ze in de ploegentijdrit ook voor het team wat hun sponsort uitkomen. Bijvoorbeeld de Rabo ploeg, een quickstep ploeg, een ploeg en ga ze maar door. Uh, de finish is hier in Valkenburg, op de bekende plek uh, waar het altijd is. Waar vindt de start plaats? Uh, de start is op verschillende plaatsen van de verschillende nummers. Uh, de wegwedstrijd voor Heren in Maastricht. De tijdritten die worden op verschillende plaatsen. Uh, gedaan, dat de gemeentes die bijgedragen hebben aan dit, dat WK en, en, uh, en de provincie. Uh, dus dat wil zeggen startplaatsen in ijsde in uh, Sittard-Geleen, in Landgraaf, in Heerlen en uh, ook in Maastricht. En betekent dat ook dat daarmee de kosten voor dit uh, toernooi zijn verdeeld? Nou, waar het uh, in het bedboek om gegaan is dat er uh, in ieder geval een WK voor ruim 10 miljoen uh, zou uh, uh, worden gehouden... Uh, we weten nog niet precies waar het uit gaat komen, omdat het uniek is. Bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid en infrastructuur moet je veel meer doen dan uh, bij andere wedstrijden of bijvoorbeeld in 2006 toen de Tour in Valkenburg was. Uh, maar goed, het gaat om een bedrag wat uh, rondom of boven de 10 miljoen zal zijn. En uh, zo'n 75% daarvan, 70-75% kunnen we zeggen, uh, hebben we nu al door inkomsten gedekt. Floris, gaan jullie die berg nog op fietsen? Ja, die berg ga ik zeker opfietsen, nou, maar, maar. Ja. kijk, nu kan ik nog praten. Ga, ga dat dan lekker doen, dan komen we als jullie bovenaan zijn bu buiten adem weer even bij jullie terug. Dan zo. gaan we dan verder praten. Dan praten wij ondertussen hier even verder. En ik ga naar de burgemeester, want die zag ik zo kijken, heel Limburg. Maar die dacht, ja, ik ben van Valkenburg natuurlijk. Dus het is een beetje onontkomen dat Valkenburg. Maar alle gekke ook je moet dat ook goed lobbyen, neerzetten, zoals dat heet. Uh, dat zit ook een beetje in de Limburgse genen, denk ik, wij altijd. Maar hoe, hoe werkt zoiets? Krijg nee, maar dat is, dat is fantastisch gegaan. Je hebt natuurlijk Mensen nodig uit de, uit de overheidssector, maar die maken het verschil eerlijk gezegd niet. Het gaat om mensen die echt in het métier zitten. Als Emile Frambach, Benny Keulen, al dat soort mensen die uh, exact weten waar het op aankomt... wie ze moeten benaderen, wat ook de nieuwe formule is. Maar ik moet zeggen, door de regioaanpak en die nieuwe formule heeft wel bijgedragen... dat we het vorig jaar, toen het in, of twee jaar terug, toen het WK in Mendrisio was... Dat we toen in Lugano als uh, winnende regio uit de bus, bus kwamen. En ik zie uh, Adorno nog, nog kijken van uh, de rivaliserende uit Genua, was dat, dacht ik. Die uh, het moeilijk konden slikken dat uh, eigenlijk het Zuid-Limburg weer met de prijzen ging lopen. En natuurlijk is het van de regio, maar alle wegen leiden naar Valkenburg. De start is overal, maar het einde is altijd hier. Letterlijk en figuurlijk bovenaan de Kalberg. Het is het kampioenschap van heel Limburg, maar als je gaat fietsen in Limburg, eindig je dan altijd in Valgeburg, zegt de burgemeester? Eigenlijk wel, ja. Want ik, ik doe dat zeker, want dan weet ik dat ik daarna, hier kan ik dan even een rustpauze pakken, dat is voor mij dan het einde. En daarna kan ik naar beneden toe naar huis, dus dat maakt het wat makkelijker. En dat fietsen hier, want u zei het al, hè, al, die, al die mensen, het zit in de gene. we gaan straks weer met miljoenen mensen hier volgend jaar eh, en, en naartoe komen... Dat, dat draagt ook weer voor jaren deze regio. Uh, u, u zei dat het is, is bijna niet te betalen in reclame en, en, en uitdragen van de regio. Maar dat is ook zo. Hier staat het autootje van Herman Krot van 46 jaar Amstel Gold Race. Je kunt hier in Valkenburg 365 dagen per jaar de Amstel Gold Race fietsen. Vanuit het Amstel Gold Experience Center. Dat door uh, Herman Krot zelf nog geopend is twee jaar terug. En je kunt ook bovenop uh, een heel aantal hellingen kun je ook exact kijken welke tijd je hebt om, euh, nodig ja. gehad om boven te komen. Ik moet zeggen dat ik dat zelf de lieverde blik dan eventjes euh, verder richt. Want er staat ook nog je naam onder. Dat kan soms pijnlijk zijn. Dus met andere woorden, ja, het is gewoon waar. Als het van heel Limburg is, meneer Van Kijk, ik kan toch niet nalaten één voetbalvraag aan u te stellen. Krijgen we ook nog een FC Limburg met voetbal? Of is het, gaat dat toch ooit komen? Ja, ja. ik denk dat, is dat wel. Vraag, he. het, het, het zal ooit komen, maar... Uh... Ja, ik denk dat het dan een tijd is dat er wel het schip keert. Dat okay. we niet meer anders kunnen. Dat we niet meer anders kunnen. We gaan eens even naar het podium toe, want Dionne de Graaf is inmiddels bij dat podium aangekomen. En gaat eens even praten met onze muzikale gasten van vanmiddag, Van Dikhout. Ja, precies. En ik wil natuurlijk eigenlijk als eerste weten. Jullie staan op de Kouwberg. Het kan niet anders dan dat jullie iets met wielrennen hebben. Of zit ik helemaal fout? Nee, ik heb veel met wielrennen, ja. Ik volg de Tour al mijn, mijn hele leven. Uit de tijd van, uh, van Hino en zo. En ik weet nog dat uh, Soetermelk uh, de Tour won. Ja. En sindsdien volg ik de Tour eigenlijk uh, elk jaar. Ik fiets zelf ook veel. Dus, uh... Maar ben jij ook, want daar hadden we het net aan tafel ook over... Dat, uh, het, dat je een wedstrijdje doet, eigenlijk in je eentje. Dat niemand weet dat je een wedstrijd aan het doen bent... maar dat je mensen eraf wil rijden, toch stiekem. Ben jij ook zo'n wielrenner? Ja, zo'n wielrenner ben ik zeker. Ik heb in gedachten iedereen er al afgereden, ja. Dat heb je ook met voetballers, hè? We hadden het er net even over van die dagdromen, dat je heel goed kan voetballen. Of zou je graag wielrenner willen zijn? Ik heb vlak voor het in slaap vallen, dan droom ik uh, dat ik uh, bijvoorbeeld de Alpe d'Huez win of zo. Die, die, die fantasie heb ik. Heb je hem wel eens opgefietst eigenlijk? Alpe d'Huez niet, nee. Welke, wel, welke berg wel? De Amsterdamse berg? De Neskio-brug. En die is stijl, dames en heren. Dat is ongelooflijk. Goed, uh, we gaan naar jullie luisteren. Eerste nummer, nee, tweede nummer nu. Uh, welk nummer is dat? Weg uit Nederland. Daar zijn ze, van dik Ik snak naar adem, ik bel je en ik zeg ik boek een vlucht.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 De wilde wolken in Hollands licht, de Noodzekerst. dan wil ik terug. Op mijn knieën uit Parijs en ik zucht. Ah, ah, ah. Je zegt.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 Parece en ik zo en ik ze Op mijn knieën uit Parijs en ze Ook in het volgende uur nog twee keer live te horen van Dick Hout. Weg uit Nederland was het tweede nummer wat ze live speelde. Floris van Horen uh, ging de Kouwberg uh, beklimmen. De burgemeester zei: Ja, de Kouwberg, dat, uh, dat halen we allemaal <lacht> nog wel. Floris, uh, heb je nog adem? Ja, nou, ik ben weer terug. Uh, ik mijn adem hervonden, zoals dat in vaktermen heet. Maar het is inderdaad een je. En in het begin denk je, nou ja, waar maken we ons daar nou ontzettend druk om? En op het moment dat je dat denkt, dan uh, zitten je knieën uh, vlak bij je ellebogen voor je gevoel. Dus dan gaat het helemaal mis. Uh, ik heb hem gefietst met meneer Huberts van de Stichting WK Wielrennen. Die is ervaren, die zegt met twee vingers in de neus. Wat deed ik fout? Nou, ik denk dat het uh, beentempo eigenlijk net iets uh, te hoog was. Uh, het had een uh, versnellingje, uh, laat ik zeggen, een ander uh, tandje kunnen zijn... Uh, dan trap je wat rustiger en uh, hou je toch goed druk. En nu door het uh, te snelle omwentelen verlies je eigenlijk extra uh, energie. En dat kan wel geweest zijn dat de adem uh, toch een beetje uh, stevig was. Scheelt het ook dat ik een sender op mijn nek heb hangen? Ja, nou, ik denk dat het ook, dat het ook allemaal scheelt. Ja. Dat, dat ik met mijn racefietsje er wat makkelijker vanaf kwam. Ja. Nou, dan ga ik ja. maar niet hebben over de fiets waarop ik zit. Want dat is niet echt een racefietsje. Ik dank jullie voor uh, dit moment. Uh, wij gaan hier verder met het dagelijkse, uh, o, zo spannende, toerspel. Het Radio 1 toerspel. En daar is de oren, ja! Michael Bogart aan de leiding in deze etappe. En daar is een clubberding! Van Bon, gaat hij het winnen? Van Bon! Joop, melk als winnaar! Ja! Ja, we spelen het toerspel bovenop de Kouwberg, dat moet inspireren. Uh, gisteren had de eerste deelnemer aan het toerspel van deze week, Arjen Pauw, had er drie goed. Uh, en vandaag uh, gaat uh, u proberen dat uh, beter te doen, Erik Knor. Hoi. Hoi. Helemaal naar de Kouwberg, was dat ver voor u? Dat was voor mij een, een dik uur, dus dat valt voor mij. Oh. Vanuit belerik van dat is geen oh. uh, afstand. Dat is te doen. Ja. Uh, bent u een, um, een, uh, een enorme liefhebber van wielrennen? Ik ben een uh, enorme liefhebber van wielrennen. Ik ben een aantal keren zelf aanwezig mogen zijn bij de Tour de France. Een uh, hele happening, uh, zoals je zelf weet. Uh, de, de vele toerspelletjes die er altijd uh, plaatsvinden, die mocht ik in 1991 uh, winnen met, met de krant Limburg. Uh, vandaar dat NOS mij vervolgens uh, na inschrijvingen benaderde. Op dit moment gaat het ook goed, bij de Wille sta ik eerst hè. Dus, maar het blijft een voorspelling, oh, dat is het is wat anders dan dit uh, toerspelletje, want ik heb al gemerkt ja. dat het uh, heel erg lastig is en, uh, ja, respect met name voor de deelnemers die tot dusver de uh, diverse vragen tot een goed einde hebben te weten voorbrengen. Ja. wat dus, heb uh, je allemaal al gewonnen met die, uh, met die tours quizzen dan? ja het is, is een soort van hobby geworden op een gegeven moment om, om elke jaar maar eens een poeletje in te vullen waar natuurlijk een hele hoop geluk bij komt kijken, maar laten we eerlijk zijn uh, dit jaar met Wiggins en Holland zijn er weer heel veel mensen met Van de Broek in de Bergen favorieten weggevallen. Ja. Um... Ja, wat heb ik gewonnen. Een Rie racefiets in uh, 1991. Uh, ik werd toen gehuldigd in, in Panningen uh, met de Kia Pucci. Ik heb er nog een foto van bij mezelf. Kijk, ja, dit is een echte huldiging. Met Jelle dan. En... <laughs> Kijk, <laughs> dus die, is ontzettend die leuk zien we hier. een prachtige huldiging, inderdaad. Nou, we gaan nu Maar dit proberen. is wat anders, u dus we gaan ons best een, doen. We een uh, fietsclinic winnen, maar dan moeten we ja, ja. er wel meer dan uh, drie goed hebben, sowieso. En dan is het nog afwachten. We gaan gewoon beginnen. Uh, 90 seconden, dat weet u, hè, ja, voor het beantwoorden van die vijf vragen. Vraag nummer 1, de tijd gaat nu in. Wie was de eerste Nederlander in een lange ontsnapping in deze tour? Lange ontsnapping. Uh, Terpstra. Vraag 2, welke Rabo-renner werd twee jaar geleden beschoten met een luchtbugs? Ach ja, een uh, gokje Vraag 3, een fragment uit 1997. Allebei gedisqualificeerd en dan gaat het eraan verstoten. Traversoni gaat winnen. Dat is niet te geloven. Allebei gedisqualificeerd. Traversoni, winnaar van de etappe. Welke Nederlander wordt hier gediskwalificeerd? Voskamp. Vraag 4. Multiple Choice. Drie Nederlanders werden ooit uitgeroepen tot strijdlustigste renner van een tour-editie. Wie hoort daar niet bij? A. Erik Dekker. B. Maarten Ducro. C. Gerrie Kneteman. Of D. Henk Lubberding. Uh, dan kies ik voor uh, B. Maarten Ducro, zegt u. Vraag 5. Welke jonge Rabo-renner was in 2003 heel even een beloftevolle klimmer, maar kon in de tour het tempo van het peloton nauwelijks aan? Oeh. Ja, dat is een vragen. vraag. De tijd speelt ook niet mee. <laughs> uh, nee, uh, ik weet niet. Nou, stop de tijd dan maar. Stop. Ging niet al te best, geloof ik. Uh, ik weet zeker dat u vraag drie goed hebt. Ja. U zei Bart Voskamp. Volgens mij was dat goed. En voor de rest... Ja. Was het goed? Uh, we gaan er nog even heel snel uh, doorheen. Vraag één. De eerste Nederlander in een lange ontsnapping was... Nieuwe-Westera. Ja, dat was lange. En ik tweede. Nu, twijfelde. nu ja. wel weten, ja. Uh, degene die beschoten werd met een luchtbux, weten u die nu ook? Nee. Oscar Freire was dat. Oh, ik ben dat hij Nederlander zei vandaag. Rabo-renner. Rabo-renner, dan zei... denk je ook gelijk in het ja, de Nederlanders. Ja, Nou, nou. Niet meer, hè? Dat fragment had inderdaad Bart Voskamp die gedisqualificeerd werd samen met Jens Heppner. Ja. En de multiple choice vraag, uh, wie hoorde niet bij de strijdlustige renner? Het antwoord was niet Maarten Ducro, maar wel Henk Lubberding. Oké. Okay. Maarten de werd in 1985 een keer straatlustige rennen En Remmert Wielinga, dat is het antwoord op de laatste ja, had ik vraag. ik niet nou, u hebt er één goed. U denkt niet meer mee. Helaas. Maar het was wel leuk. U krijgt, kijk, daar ligt een heel boekenpakket. Dat krijgt u gewoon mee naar huis. Dus toch weer een prijs. Dus, dank met je een wel. En jullie heel veel succes. Dank jullie dank wel. wel. Oké, okay, dank je wel. En wij praten hier verder met onze gasten. Zeg van Gozer gaat de koptelefoon weer uh, overnemen van de quiz. Nemen. Ik ga nog even naar de burgemeester, meneer Eurlings. Uh, uh, is de tour, want u zei, ik neem altijd de fiets mee naar Frankrijk. Moet ik het uh, thuis rond een beetje van overtuigen. Maar doet u ook veel toerbezoekjes door de jaren heen? Dat u denkt, ga eventjes in een dappertje of even naar. Nou, ik moet zeggen, in uh, een aantal jaren terug gingen we Stefas altijd naar Frankrijk. En daar uh, was het ook leuk, Dan namen we de fiets mee naar Frankrijk. Maar dan gingen we ook daar naar de Tour kijken. Of, als er een uur of vier was, ergens in de buurt samen met Camille een, een cafeetje zoeken waar die Tour werd uitgezonden. En daar had je vaak een half uur, drie kwartier nodig om zo'n uh, cafeetje te vinden. Dus de Tour, vakantie. Le, het leven La Douce de France dat was gewoon één groot pakket. En ik denk dat dat ook velen op die manier raakt. Ja, Sefcozen, u bent erbij geweest, hè? dat hebben we zelfs kunnen zien. Ja. Daar waren camera's bij voor de avondetappen bij Mart. Hoe was dat? Er middenin te zitten? Ja. Nou, De mooiste ervaring was op de Nationale Feestdag in Frankrijk, 14 juli 2008, in rit port toen heb ik bij Erik Dekker in de auto gezeten. Dat was ik ook uitgenodigd door de Rabo-wielerploeg. Dan zit je dus aan tafel bij de renners. Dan zit je aan tafel bij de ploegleiders. De etappe was ook nog zodanig dat ik met Erik Dekker eigenlijk alles van heel dichtbij heb kunnen volgen. En dat is een fantastische ervaring. Ze zeggen wel ja, het is de best georganiseerde chaos van de, van de wereld. Maar daar lijkt het ook op. Een tien minuten voor het vertrek heb je dus geen idee dat dat allemaal gaat lukken. Dan denk je, dat wordt een uur later en dan beginnen ze af te tellen. En op het moment dat het moet gaan gebeuren, dan vertrekt de Caravan. Ja. Het is één groot spektakel waarin toch iedereen zijn rol weet... en, en zich ook aan afspraken houdt, want anders kan dit dus absoluut niet. Nee. Ik, ja, we willen nog uh, gaarne langer doorpraten, maar helaas uh, gaat de tijd ons alweer in de steek laten. U kijkt uit, burgemeester, naar vooral het WK volgend jaar, hè? Absolute. Gaan wij u alle succes bij wensen. Ik zeg, wensen wij succes met zijn voetbalclub uh, VVV, maar toch vooral ook met zijn eigen wielerkilometers. We willen u beiden zeer danken voor het feit dat u hier uh, onze gast wilde zijn op de Kouwberg. We gaan uiteraard met Radio Tour de France gewoon nog even door. Drie uur nog.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 Door goed voorbereid op weg te gaan, komen we verder. Dit is Ben L'Onkel's Soul. soul De soul-sensatie uit Frankrijk. Soul Het album van Ben L'Onkel's Soul is nu overal verkrijgbaar. Dit is Radio 1.